De mooker. Okay. 56. Wat heb jij je haast? Kom. Jezus, je hart, wat gaat het te keer? Je hart gelopen. Nee, kom dan maar. is het je zo'n haast om naar me toe te komen, mannetje van me? Oh! Doe maar. <laughs> wat wil je zo graag, schatje? Kom maar dan. Kom maar. Nou heb Sean voor dat mokkeltje van hem het geld geregeld voor een black hair studio. Maar ergens heb je toch het gevoel dat ze het niet helemaal serieus neemt. Dat krijgen met die zwatjes, hè? Niet te vertrouwen. Kun je niet slapen, liefje? Godverdomme, de hele tijd een malen, joh. Ja, kom, kom eens bij me. Nee, laat me maar, maar even. Kom. Ik heb wel iets waar je rustig van wordt. Wat? Wacht. Hm? Hier. Goed inhaleren. Hm. <coughs> rustig, rustig, rustig. Hm. Voorzichtig. Het is beter. Gek hm. smaak je dit? Wat... Uh... Wat is dit, has? Met nog iets extra's. Hmm. Rook nou maar. Wat gaat u nou zeggen? Ik ga hem overtuigen. Ik geef mijn sigarenwinkeltje niet zomaar op. Maakt toch niks meer uit. De wethouder heeft al lange beslissingen. leren. je hebt er wel zin in, hè? Ik heb er lang over gedaan om deze positie te krijgen, meneer Pruis. En ik heb er heel wat voor moeten doen. Heren, de wethouder kan nu ontvangen. Nou. Jezus, man, wat is dat nou voor een houding? Kom op, rechtop. Neemt u plaats. Ja. Uh. Dank u. Eh. <swek> Voordat u begint, euh, zou, ik, euh, zou ik willen verzoeken of... Heel even, Meneer Pruijs, deze bouwaanvraag valt natuurlijk volstrekt buiten de orde. En hoe die vergunning er heeft kunnen komen is nog een kwestie apart. Uh, nou... Straks, heb. Daar hebben we het later nog over. Meneer Pruijs. Ja? Uh, laten we zeggen dat uw plannen me in ieder geval intrigeren. Uh, zullen we het even in het Nederlands houden? U riskeert een enorme investering, meneer Pruijs. Ja. Ik neem aan dat u daar goed over heeft nagedacht. Ja, dat, dat dacht ik wel, ja. Maar alleen de omvang al. Maar ik toch wel wil weten, met zoveel bezoekers... Hoe denkt u de orde te handhaven? Ja, dat, dat zou ik u vertellen. Kijk, ik, ik ben geen groentje in deze business. Mm -hmm. Ik zit mijn hele leven al in de horeca. En als ik één ding geleerd heb, dan is het van rottigheid komt rottigheid. <laughs> Je moet op alle fronten kwaliteit leveren. Mooie zaak, mooi ingericht, mooie spullen... Goede professionele bediening. Dus geen student of zoiets. Nee, gewoon personeel uit de horeca zelf. Als er zo'n zaak zou komen, als... Ja. Hè, dan trekt dat toch ook verkeerde elementen aan. Ja, maar die kwaliteit... die geldt natuurlijk ook voor de beveiliging. Kijk, het moeten net de mensen zijn... maar ze moeten wel een klap kunnen uitdelen als dat nodig is. Nou, op dat gebied heeft u natuurlijk een zekere reputatie. Ja, maar het helpt wel. En ik garandeer de gemeente de netste en schoonste zaak van de hele Wallen. En dat zal zijn uitwerking hebben op de hele buurt. Precies. En daarom heeft mijn dienst gedacht... Mag dat ik het u een persoonlijke vraag stellen, meneer Pruijs? Ja. Nou ja, graag. Hoe denkt u over drugs? Nou, daar kan ik heel kort over wijzen. Ik ben tegen drugs. Ja. Net als tegen krakers. En alles wat deze stad verkankert als we het laten gaan. Wat meneer Pruis nee, bedoelt? Nee, ik bedoel dat ik iedereen die in mijn zaak drugs binnenbrengt... hoogst persoonlijk eigenhandig zijn poten breek. Dat bedoel ik. Heb je mijn oorbellen gezien? Ga ze opzij. Kom eens hier. Ik moet weg, John. Hoe laat is het? Jezus, de winkel moet open. Ja, laat gaan, joh. Kan niet. Nou, hoe laat ben je terug? Ik kom me maar afhalen, schatje. Nee. Zit ik dan niet weer met je hele familie? Nou ja... Nou, ik baalde er wel flink voor, gisteravond. Hé, hey, hoezo? Nou, ik had me gewoon verheugd op een avond met z'n tweetjes. Dan zit ik opeens met een hok vol. Hey, het is wel mijn familie. Die kan ik toch niet voor de deur laten staan? Ja. Nou, ik ben bij mijn familie weg. En dat, en dat doe ik niet om bij die van jou te gaan zitten. Hè, dat, dat doe ik om jou te zien. Hé, hey, hey. ik geloof niet dat ik je helemaal kan volgen. Nou ja, zolang het maar bij gisteren blijft. Uh, sorry? Ja, nou, prima als je je familie zo nodig moet zien, maar uh, dan ga je in het vervolgde gewoon naar Hunnie toe. Hunnie? Je hebt het wel voor mijn moeder en mijn broers en mijn zusjes. Als, luister, als die mijn winkel willen zien, nooit laat ik iemand tussen mij en mijn familie komen. Ja, ja, ja Wat je doet, dat doe je, maar ik wil er niet de hele tijd mee opgezabeld zijn. Hè? Dan had ik net zo goed thuis kunnen blijven. Nou, misschien had je dat dan beter kunnen doen. Mensen, allemaal wat te drinken voor mij. Ja, Zo, hey. doe maar, ja. Ben je jarig? Heb je de lotto al gewonnen? <lacht> Ho, hoe is het gegaan? Schat, kat in het bakkie. Hé? Oh, ja, de wethouder is helemaal om. En die vergunning, die komt er. Die had erbij moeten zijn gereed. Die man, die, die, die staat helemaal aan mijn kant. Die, die slappe tieners van een sep Die wil dat bakseil halen. Maar uh, toen wou de wethouder toch nog even mij horen. Hoe uh? ik het dacht aan te pakken. Wat dacht hij aan te pakken? Alles. Die gasten die zijn alleen maar bezorgd dat het hier een zooitje wordt. He, maar toen hij hoorde wat de plannen zijn... dat wij alleen voor het beste van het allerbeste gaan... Ja, toen begreep hij ook wel dat dit plan de buurt een enorme lift zou geven. Echt? Ja. Zo waar ik hier sta, blind aan mijn ogen... He, maak jij je nou maar geen zorgen meer. En uh, weet, het uitzicht kunnen we gewoon houden. Wat nou? Wat krijgen we nou? Dat is omdat je me zo in de zegen hebt laten zitten, Harry Pruis. Ik ben zo bang geweest. Kom hier. En geen graantje respect, hè? De hele buurt gaat naar de kloten. Ja, het zal in ieder geval nooit meer hetzelfde worden. Oh, kijk, daar heb je Harry. Kijk, niet tevreden. Hey, Dames, neem allemaal wat van mij. Lekker wat te vieren, Harry. Ja, dat kun je wel zeggen. Eh, nog niet aan de grote klok hangen. De papierwinkel is nog niet helemaal rond. Maar uh, die vergunning gaat er komen. Voor je gokpaleis? Ja, ja, zeker. gok is toch illegaal? Niet als ze de juiste persoon kent. Juist, spijker op zijn kop, Nelis. En uh, je moet het natuurlijk een beetje uit het zicht doen. Nog een keer hetzelfde, jongens. Voor mij geen zuur. Wat krijgen we nou? Gaan we in één keer Rotterdams doen? Zuur krijg ik zelf wel. Hé, hé, hart, hoe heb je dat nou voor elkaar gekregen? Nou, ik heb hier en daar nog wel wat te vertellen. Iedereen dacht dat het gedaan was met die haar in de moken. Nee, maar, uh... daar dan ja, bij. Ja, ja, nee, nee, ik ben heus niet vergeten hoor. Toen die uh, Albertini niet opkwam dagen. Nou, ik ben er nog. En de gemeente wil in één keer wel naar me luisteren. Onder voorwaarde dan dat het de privéclub wordt. Kom dan, kom dan, kom dan, kom dan, kom Break, break, break deze Wat? laat hem nou de lucht, Wat? Wat? Wat is er? Wat? Wat? Trainer, hij laat zijn dekking toch zakken? Nou, dan ga ik daar overheen, heel simpel. Ja, dan hoef je toch godverdomme ziek uit je te slaan? houd toch op, man. Het is een training, idiot. Trainer, dan moet je me gewoon betere tegenstander geven, hè? Nou, jongens, wie volgt, hè? Maar net niet, Wat? zolang jij je niet kan beheersen. Wat is er nou? Ga je maar douchen. Ei. Gek, Ach, klassie, maar weg bij Zo, Weer er maar bij gaan zitten. Hm. Oh Nee, Aad, ik had je niet gezien. Je ging nogal tegeer daar binnen. Is er iets? Die gast die liep tegen mij links op. Ja, daar kan ik er nog niks aan doen of... Uh, thuis alles goed? Wat zou er zijn? Nou ja, dat vraag ik je. Uh. Weet je wat jij nodig hebt? Nou? Een avondje alle remmen los. Het is goed op een zuip zitten. Mm. De boog kan niet altijd gespannen staan. Af en toe moet je alles eens goed doorspoelen. Ja, nou, misschien heb je gelijk, maar... Uh... Kom op, droog je af, ik trakteer. Echt? En waarom? Omdat ik een heel wat betere vriend ben dan jij en je vader af en toe lijken te denken. Wat vond John er eigenlijk van... Die zal toch ook wel blij geweest zijn? Die gezien vandaag. Die, die, die, die komt en gaat tegenwoordig maar wanneer die zin heeft. Vind gek? Je houdt toch nooit rekening met maar hem. Ik heb hem verdomme geld gegeven voor die winkel van zijn liefie. Daar help je hem toch niet mee? Oh. Zal je net die horen als ze erachter komt? Ja, nee, zo is het nooit goed. Vraag jij John ooit wat hij ervan vindt? Of hij het er misschien mee eens is? Ja, hallo... Het enige wat zo wil, is dat je hem serieus neemt. Ik ga helemaal blind voor Ossam, maar s'avonds wil ik ook gewoon een keer met z'n tweetjes, snap je? En dan... De familie is een heel ding in Suriname, jong. Ja, nou, dat is wel best, maar ik wil ook wel eens een keer... Uh... Zal ik jou nog eens even bijschenken, grote vriend? Hey? Jullie zijn echte maten, maar misschien moet ik nu toch echt even... Ik had gedacht dat een pruis wel wat kon hebben. Ja, dat kan die ook. Hmm. Hoppa, kom hier met je glas. Wij laten je niet zitten, John. Wij niet. Bro, John. Je ja, krijgt dorst van het spul. Nou, het is maar goed dat de hele koelkast vol staat dan. Waar, heren? wind. Godver. Royal Flush, op één kaart na. Lekker, hè? Volgende rondje beter, Jon. Ja, het waren mijn laatste centen aard. Jij hebt hier geen geld nodig, John. Jij hebt altijd krediet. Nee, hey, dat, dat is heel fidel van je, dat, uh, dat zal ik niet vergeten. Echt niet. Nou, dan gaat Aadje wel bij helpen. Hé, hey, kan jij even een nieuwe fles halen. Ja, goed. Nieuwe ronde. Zit je niet mee, hè? Mooie zon. Nou, misschien moet jij maar eens een keer gaan inzetten voor me, hè? Ja, ik ga jou helpen, winnen. Ah, Strength oh. vanaf de heers. Oh, weet je, uh... Niet gewonnen. Carré is hoger. Dus... Zit je inderdaad niet mee, John? Nee, ja. Maar dan zou je wel veel geluk in de liefde hebben, hè? Ik neem de bek niet open. Zullen wij? Ja? Ja? Aard, hoe laat is het? Sean? Kom, Sean, Lekker een beetje dekentje Lakenstraat, jongen. Maar nee, nee, nee. doe voorzichtig. Hij gaat toch niet kots hè? Waarom heb je me niet eerder gebeld? Dat wilde hij niet. Laat mij dan nou maar. Ze heeft toch niet weer zitten gokken, hè? Het is een volwassen kerel, hè? Jezus Christus, voor hoeveel? Ik heb het voor hem opgezegeld. Hier. Zoveel? Ja, ik heb nog geprobeerd hem te dimmen, maar je kent hem. Ja, misschien niet goed genoeg. Uh, rijdt u mee? Jij ik kom. Ging wel lekker, hè? Het is bijna alsof je kind zijn snoepgoed afneemt. <laughs> Ga jij er morgen ook nog maar even langs om hem te helpen herinneren hoeveel die precies in het rood staat. U hoorde onder andere Jack Woutersen, Micha Hulzof en Martin van Waardenberg. Scenario.